12 uur. Het NOS-journaal. Marian Koekoek. Grote zorgen over aanleg Nederlands internetknooppunt in Amerika. Sociaal akkoord is voor de VVD niet heilig... en demonstraties in Amsterdam en Den Haag tegen kabinetsbeleid. Het weer, er zijn wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het is 15 tot 18 graden. Vannacht en morgen is ook wat motregen mogelijk... maar later op de dag schijnt wat meer zon en wordt het rond de 20 graden. Het begin van volgende week hebben we droog nazomerweer. Een aantal leden van de Amsterdam Internet Exchange... het belangrijkste internetknooppunt van Nederland... is bang dat Amerikaanse spionagediensten... makkelijk toegang krijgen tot Nederlandse netwerken. En dat zou kunnen als de Amsterdam Internet Exchange haar plan doorzet... ...en een Amerikaanse dochteronderneming begint. Aan de telefoon Erik Bijs, directeur van A2B... ...een van de leden van de Amsterdam Internet Exchange. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Kunt u eerst even uitleggen hoe een internetknooppunt precies functioneert? Moet ik dat zien als een soort verkeersrotonde? Uh, ja, dat is een soort, uh, soort knooppunt... Uh, ...waarbij alle internetproviders uh, in, een, in een regio... Uh, ...onderling verkeer uitwisselen. Dus okay. dataverkeer tussen verschillende e ja. En waar maakt u zich precies zorgen over? Nou ja, in principe, uh, zoals u het al zegt in de uh, introductie... het uh, mogelijke inwenging van, uh, van buitenlandse overheid uh, in, uh, op dat Nederlandse platform. Mm -hmm. En dat kan als je als Nederlander in Amerika je internetknooppunt begint. Meneer Bajs, hoort u ons nog? Ik denk dat de lijn even wegvalt... Misschien kunnen we hem even opnieuw proberen te bellen. We gaan even een poging wagen. We spraken met Erik Buis. Het gaat over het, de verkoop van het internetknooppunt. Een dochteronderneming in Amerika zou worden opgestart. Meneer Buis, u hoort mij weer. Ja. Ja, ik begrijp het heeft te maken met de Patriot Act in Amerika. Um, als Nederlanders daaronder vallen, zou ook Nederlands internetverkeer in Amerika uh, gegevens overgedragen moeten kunnen worden. Begrijp ik dat goed? Nou, op het moment dat de uh, dat, uh, de, de Amsterdam Internet Exchange uh, in de huidige structuur een dochteronderneming start in Amerika, dan zou niet alleen de Ameri uh, dan valt de Amerikaanse dochtermaatschappij die valt uh, onder de Patriot Act. En de Patriot en, en de visa uh, Act die, daar, uh, die ze daar hebben, die kunnen dus uh, ja verzoeken en ander soort informatieverzoeken uh, via de Amerikaanse dochter neerleggen. Naar de, uh, de Nederlandse holding. Uh -huh. En uh, dat soort inmenging uh, is heel erg vervuilend. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, zijn de verhalen over de NSA bekend? Ik kan me toch voorstellen dat um, de Amsterdam Exchange daar rekening mee moet houden als je zo'n plan start om een Amerikaans dochterbedrijf te beginnen? Ja, dat uh, laten we wel wezen. We hebben in Nederland natuurlijk als een van de weinige landen wereldwijd hebben we een, een netneutraliteit in de wet geregeld. En uh, het is inderdaad een beetje knullig uh, dat we op deze manier in principe de deur open openzitten aan de achterkant. Ja. Nou, komt er over een week een vergadering uh, waarin wordt besloten of zo'n dochterbedrijf er moet komen. Wat denkt u, gaat het er komen? Uh, als termijn ligt niet. Uh, en uh, gelukkig heb ik daarin heel veel medestanders. Mm -hmm. uh, we hebben daar van de week uh, heel veel discussie over gevoerd uh, op de, op de meninglijst. En uh, ik heb zelf uh, de goede hoop dat uh, tijdens de stemming uh, van alle leden uh, van de Amziks... Uh, dat, uh, dat daar een stokje gestoken gaat worden. En, uh, maar hoe, ja, hoe die stemming precies uh, zal uitpakken, dat is nog even, nog even afwachten. Dan wachten we het af. Het sentiment is in ieder geval heel erg negatief op dit moment voor dit verhaal. Oké. Okay. Erik Bars, dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Even naar de volgende onderwerpbladeren. De PvdA gaat ervan uit dat het sociaal akkoord het fundament blijft voor hervormingen. VVD-fractievoorzitter Zelstra zette vanochtend de deur op een kier om het akkoord aan te passen. Hij sluit aanpassing niet uit als dat nodig is om steun van de oppositie te krijgen voor hervormingen. Ook vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zien niets in een eventuele aanpassing van het akkoord... Volgens de FNV is de Kamer nu aan zet. VNO-NCW noemt de opmerkingen van Zijlstra onverstandig. Een woordvoerder van de werkgevers zegt dat de chaos al groot genoeg is. En in Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd... tegen de bezuinigingen van het kabinet. Veertig politieke partijen en maatschappelijke organisaties doen eraan mee. waaronder GroenLinks, de SP en Amsterdamse afdelingen van de FNV. De demonstranten noemen het slecht dat er wordt bezuinigd... op zaken als zorg en kinderopvang maar dat hoge bonussen, belastingontwijking en topinkomens niet hard genoeg worden aangepakt. De demonstratie in Amsterdam begint om 1 uur. Ook de PVV demonstreert tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. En die partij gaat in Den Haag de straat op. Dit is het NOS Journaal met Marian Koekoek. In Duitsland voeren de politieke kopstukken ook vandaag nog volop campagne. één dag voor de parlementsverkiezingen. Bondskanselier en CDU-leider Merkel gaat het land in. Net als haar belangrijkste tegenstrever, Peer Steinbrück van de SPD. Volgens de laatste peilingen gaat Merkel nog steeds ruim aan kop. En kan ze zich opmaken voor een nieuwe periode als bondskanselier. Maar de grote vraag is met wie. De christendemocratische CDU regeert nu samen met de FDP. Maar het is niet zeker of de liberalen de kiesstrem. Halen. Subsidie gehalveerd en wat nu? Toen museum Huisdoorn vorig jaar dreigde te moeten sluiten, heeft het al het betaald personeel vervangen door vrijwilligers en een nieuwe missie bedacht. Het wordt onder meer een museum over de Eerste Wereldoorlog, die bijna 100 jaar geleden begon. En daarom is er dit weekend een congres met een bemand legerkamp uit de Eerste Wereldoorlog voor de deur. Maar wij zijn de loopgraven nou? Ja, die worden geraakt. Die liggen achter die bomen daar ook. Daar ligt de linie en de Duitsers die komen van de andere kant af. En wie bent u? Nou, wij zijn de Nederlandse soldaten hier. Hè? Van ja. de Eerste Wereldoorlog. Die vochten toch helemaal niet mee? Nee, we waren neutraal. Dus daarom eh, doen we ook geen moeite, daarom dus diepe loopgraven te maken. Zijn geen grensbewaking? Doen? Nou, dat zijn uh, stukjes grensbewaking uh, te verrichten. Uh... Wat hout sprokkelen. De bot draaiende houden. Ja, de bot en houden. Maar dan schietoefeningen enzovoort. Geen heldhaftige acties in veldslagen nee. die de geschiedenisboeken ingaan. Nee, dat is volgens mij niet gebeurd aan onze kant. Nee. Nee. Het zou je hobby maar zijn. Gekleed in een Eerste Wereldoorlog uniform. Het hele weekend doorbrengen in een uh, primitieve tent. Dat was destijds uh, niet voor één persoon, denk ik, hè? Nee, destijds sliepen ze met z'n acht in de tent. Acht? Dus sliepen ze sliepen <laughs> met, met de voeten naar de paal. En zeg maar, iedereen had, had zo'n zo tentbeeld, ja. een metertje voor zichzelf. Klein uh, tentje, Een soort typie, hè? Eén grote paal ja, in het dus, midden. Wie ja, wie voelt dan... Alles zo goed mogelijk nagebootst. Maar kijk, ik moet wel het, het juiste model hebben even van dat, van dat Maréchal C-holster. Want dan kan ik hem namaken. Nou, iedereen heeft zijn eigen verzameling meegenomen. Ja, zo kan je het zeggen. Ja. Samen lijkt het op een echt compliment nou, van toen. Dat is het hele idee. Het is af en toe ook gewoon leuk om te doen. Even gewoon weg en uh, eventjes wat anders. Sommige mensen die vinden het leuk om te gaan vissen de hele dag. Ja, en, en wij vinden dit leuk. En nu doet dit helemaal vrijwillig? Dit doen we helemaal vrijwillig. Ik bedoel niet als uh, iets onaardigs over je hobby... maar <laughs> dat is de manier waarop Huis Doorn overleeft... Hè? door de betaalde krachten te vrijwilligers, vervangen vrijwilligers. De vrijwilligers, de vrijwilligers uh, dat klopt. Waarom in Doorn dit allemaal? Ja, eigenlijk kan je niet dichterbij de Eerste Wereldoorlog komen. Ja, dat is het antwoord, heb je goed gezegd. Want we deden niks in de Eerste Wereldoorlog. Nee. Hè? Maar we zijn natuurlijk in heel veel opzichten wel beïnvloed door die periode... en door alles wat die wereldoorlog meebracht. Herman Sietsma, directeur van uh, Huis Doorn. Ik zeg, dichterbij kun je niet komen in Doorn. Nog even het verhaal. De keizer van Duitsland, de laatste keizer Wilhelm, werd afgezet. Toen na de oorlog in Duitsland de Weimar-republiek werd uitgeroepen. Vluchtte naar Nederland, kwam hier wonen jarenlang. En is hier gebleven tot zijn dood in 1941? Een Duitse keizer kwam hier wonen vanwege de oorlog. Dat is het eigenlijk, hè? Zo is het. Dus niet een beetje gezocht? Hij was de machtigste man van Europa. Zijn erfenis, niet alleen zijn boedel... maar ook alles wat hij meebracht aan ideeën en standpunten... en de monarchie die eindigde, dat hele gedachtegoed... dat kun je hier samen gebald zien in huisdoorn. En nu heeft die oorlog eigenlijk ook nodig... Om als museum te overleven, hè? want dit is uw nieuwe unique selling point. Nergens nee, anders gaat het om de Eerste Wereldoorlog en hier wel. Het is juist zo dat die subsidie is alleen maar voor het huis. De subsidie die wij van het Rijk krijgen. En wat wij proberen is om nu met deze activiteit ook meer inkomsten te krijgen door... Een groter bezoek. En dus activiteiten die hun eigen inkomsten gaan genereren. Ik zeg het begin hebben van het vuur. Kampvuur. We kunnen er vanavond warm bij zitten. En we hopen dat de oorlog snel voorbij is. Ja, laten we dat maar hopen. Ik zit hier ook maar voor mijn, voor mijn ja. nummer. Vier jaar duurt het, hè? Nou, en dan vallen die twee dagen nog wel mee, denk ik. U hoorde een reportage van Matthijs van der Wiel.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 Voor particulieren wordt bij woningbrand veroorzaakt door nalatigheid nog steeds gewoon uitgekeerd, maar voor bedrijven worden de regels strenger. Het Verbond van Verzekeraars hoopt zo dat bedrijven zich beter aan de veiligheidsvoorschriften houden. De provincie Noord-Brabant heeft met onmiddellijke ingang een bouwstop afgekondigd voor alle veehouderijen. Daardoor kunnen gemeenten het komende half jaar geen bouwaanvragen voor nieuwe stallen meer in behandeling nemen.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 Met files door wegwerkzaamheden op de A4 Den Haag Amsterdam... staat bij Hoofddorp 3 kilometer. Dus als u een vlucht op Schiphol moet halen, vertrek op tijd... Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 3 kilometer. En ook op de A20 vanuit Gouda voor datzelfde knooppunt 2 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden dit weekend tussen het Kleinpolderplein en het Ketelplein. Dat gedeelte is dicht richting Hoek van Holland. Op de A28 ook werkzaamheden van Hogeveen naar Zwolle. En daardoor tussen Zuidwolde en de wijk 2 kilometer. Op het spoor gaat het ook niet helemaal lekker. Tussen Buitenpost en Zuidhoorn rijden geen treinen na een aanrijding. Daar rijden wel bussen inmiddels. En ook geen treinen tussen Kuik en Boxmeer door een seinstoring de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Ja, dan nog even de belangrijkste punten uit deze uitzending. Deelnemers van Nederlands internetknooppunt... ...maken zich zorgen over het openen van een filiaal in Amerika. Voor de VVD is het sociaal akkoord niet heilig... ...maar voor de PvdA blijft het een fundament voor hervormingen. En demonstraties in Amsterdam en Den Haag tegen het kabinetsbeleid. Dit was het NOS Journaal, zometeen Argos.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 een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. En we gaan het een uur lang hebben over goede doelenorganisaties. Nou, daar kun je toch niks tegen hebben, zou je zeggen. Of is dat niet waar? Garitatieve instellingen hebben het imago van goedwillende amateurs... maar dat klopt niet helemaal. Het zijn vaak kleine, middelgrote... maar ook grote ondernemingen die samen elk jaar 5 miljard euro te besteden hebben... Ze worden soms heel professioneel geleid, maar niet altijd. En af en toe zit er een echte oplichter tussen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Daarover ga ik vandaag praten met vier gasten... die allemaal een functie hebben of hebben gehad in die goede doelenwereld. En ik ga ze eerst bij u introduceren. Mijn eerste gast, welkom, Edwin Venema. Hij is hoofdredacteur van het vakblad van de sector. En dat heet... Heel passend. Filantropium. Ik uh, las dat u uh, op de site van uw blad in elk geval. het nogal opnam voor Koen van Venendaal, meneer Venema. De, de man van Alp Duzès. die in het nieuws kwam omdat hij anderhalve ton. In, ja, toch een beetje in zijn zak zou hebben gestoken. Maar u schrijft. Koen van Venendaal is voor mij een held. Kunt u kort toelichten waarom? Ja, dat uh, wil ik wel doen. Um, eigenlijk uh, heb ik dat gedaan omdat ik vond dat er een krachtig tegengeluid uh, noodzakelijk was omdat er een enorm heksenjacht op Koen van Veenendaal werd geopend. Barbertje moest hangen. En wij vonden als redactie van Journal dat daardoor eigenlijk de discussie die eronder ligt... namelijk wat nou de oorzaak van het probleem is... op de achtergrond is gebleven. En, um, en wat ik, is die discussie die... Nou, die discussie gaat, die gaat eigenlijk over de professionalisering in de goede doelenwereld. Welke gevolgen dat heeft voor organisaties. Um, ik vind Koen van Venerdal sowieso een held... omdat hij in acht jaar tijd 100 miljoen euro heeft helpen ophalen voor de kankerbestrijding. Ja, dat vind ik ook geweldig. Alleen, ja. het was ook de man die altijd riep... Uh, ja. je moet dat uit altruïsme ja. doen. En toen bleek dat dat niet helemaal klopte. Dat is zo. En, en, en daarin is Koen van Veenendaal misschien ook een tragische held... omdat hij echt van zijn eigen geloof is afgevallen. En ik vind Koen van Veenendaal echt een schoolvoorbeeld... van ja, hoe die discussie op dit moment gevoerd wordt. In hem is eigenlijk het hele probleem samengevat. Kom ik zal, ik, zal ik beloven dat we het later over de professionalisering in de sector gaan hebben? Mijn tweede gast is directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving... bij iedereen bekend vanwege het keurmerk voor goede doelen. Dat zij, ja, daar houden zij toezicht op. Adrie Kems, als u uw stempel erop heeft gezet... kan ik dan met een gerust hart mijn geld geven aan een goed doel? Nou, Het blijft uh, afhankelijk van wat u denkt dat u daaraan kunt ontlenen... met de criteria zoals we die in het keurmerk hebben om onderscheid te maken, dat klopt. Het blijft natuurlijk zo dat niet alles goed geregeld kan worden... via regeltjes en het keurmerk is een onderscheidend keurmerk... maar niet iedereen is verplicht een keurmerk aan te vragen... of zich te laten beoordelen. Want, daar komen we ook later nog op terug aan de hand van een concreet voorbeeld... het gebeurt toch wel eens dat organisaties het keurmerk hebben gekregen... en dan toch in opspraak komen. Vanzelfsprekend. De vraag is natuurlijk wel wat de aanklacht dan is... en in hoeverre dat wel of niet geregeld is en in hoeverre dat ook onjuist is. En er wordt soms wel eens wat gezegd wat ja, niet altijd uh, in strijd is met het keurmerk. En dan kunnen we of het keurmerk verbeteren... Of we moeten concluderen dat je niet alles kunt regelen bedoelt, met regeltjes. Je bedoelt de pers overdrijven dus? Nee, niet alleen de pers, maar ook de mensen zelf. Zoals het voorbeeld wat uh, zojuist genoemd werd door de voorgaande spreker. Je kunt niet alles via regeltjes regelen, maar wat je zegt moet je wel nakomen. En transparantie is in ieder geval zeer belangrijk. Derde gast, Joop Daalmeijer, oud-collega-programmamaker, nu voorzitter van de Raad voor Cultuur. Maar, tot twee jaar geleden, ook voorzitter van de Vereniging van Fondswervende Instellingen. de Branchevereniging, Belangenbehartigingsorganisatie van de Goede Doelen Sector. Vindt u dat uh, de sector al die schandaaltjes en incidenten van de laatste tijd aan zichzelf te wijten heeft? 100 procent. Dat is een ander geluid dan ik van heb Kemp. Nee, hebben het zichzelf te denken. Geef nooit de boodschappen de schuld. Het, is de, de, het zijn de instanties zelf die die problemen veroorzaken. Want wat is er mis? Nou, er is heel wat mis. Er, we hebben het steeds over transparantie. Ik vind dat dan buiten gewoon vervelend woord. Ik zou meer zeggen, je moet meer openheid geven... wat je doet met je geld. Er wordt nu vooral gekeken naar... wat geef je uit aan kosten voor fondswerving? Wat geef je uit aan salarissen voor directeuren? Wat ik even interessant vind is... wat doe je met je geld? En dat is van de week natuurlijk met KWF in de NRC heel nadrukkelijk. Daar gaat het over. Wat doe je met je geld? En daar zou ik veel meer duidelijkheid over willen... dan over die kosten. Want over die kosten... Ja, goed, waar gaat het eigenlijk over? Een salaris van een directeur... ik vind dat ze goed moeten verdienen, niet moeten oververdienen... ze moeten echt redelijk verdienen, want het is jouw en mijn geld... wat ze besteden aan een salaris. Doe dat netjes, maar het gaat vooral... wat doe je met je geld en hoe effectief is die besteding? En bij KWF kankerbestrijding uh, ja, deed men alsof... Verweg het grootste deel van dat geld naar wetenschappelijk onderzoek ging... en dat bleek niet helemaal te kloppen. Nee, dat, op, of is, dat is buitengewoon stom. Ze doen met dat geld hele goede dingen. Laten we dat, het KWF is een fantastische organisatie kankeronderzoek is buitengewoon noodzakelijk... maar even noodzakelijk is het geven van voorlichting... hoe je kanker kan voorkomen, bijvoorbeeld bij longkanker. En daar moeten ze ook geld aan uitgeven. Maar zeg dat dan zoals het is. Ik, maar, ik, heb, ik heb 100 miljoen, ik geef 40 miljoen uit aan wetenschappelijk onderzoek... ik geef 20 miljoen uit aan voorlichting. Zeg dat heel dat helder. Hebben niet. Gedaan. Nee. dat wil ik wel even rechtzetten voordat er misverstanden ontstaan. Omdat dat natuurlijk ook mijn werk is... om daar heel genuanceerd en gedetailleerd te kijken... wat correct is gevormd. Ik denk niet dat de heer Daalmeijer... Uh, het verkeerd bedoeld. Maar de jaarrekening van KWF is gewoon correct. En daar staat... Toch zaken we gaan er zo op terugkomen. Want we hebben nog een vierde gast... en die komt anders helemaal niet aan het woord. En dat is de vicevoorzitter van de SBF... de Samenwerkende Brancheorganisaties filantropie. Ik kan me voorstellen dat het de luisteraar... nu een beetje duizelt, want dat deed het mij gisteravond. <lacht> ook bij de voorbereiding. Maar dat is weer de koepelorganisatie... waar ook de VFI, waar Joop Daalmeijer vroeger bij zat... weer bij is aangesloten die overkoepelt echt al die organisaties. Rien van Gent, u, u zit in de auto, heb ik begrepen, ergens op... Op de Veluwe, Op de ja, Veluwe. is inderdaad. het dan mooi? Ja, prima, heel goed. Goed weer ook? Ja, prima, prima, prima. Ik hoor u goed. Um, ook voor u een korte vraag. Is het toeval of niet dat er zoveel kwesties... we hebben er al een paar genoemd, uh, KWF, kankerbestrijding bijvoorbeeld... Op de 6, dat er zoveel incidenten tegelijk uh, bekend worden? Nee, dat is het volgens mij niet. Het heeft sterk te maken met het feit dat het hele onderwerp uh, transparantie hoog op de agenda staat. En dat komt ook dat je leeft in een samenleving waar de overheid zich aan het terugtrekken is... Ja. Uh, er wordt gesproken over de participatiemaatschappij. Ja. Uh, nou, een van de onderdelen daarvan zullen ongetwijfeld de fondsen zijn. Filantropie betekent... wordt steeds belangrijker eigenlijk in Nederland. Precies, en dat betekent ook dat de zichtbaarheid van die fondsen groter wordt. En dat men daar ook dus ook meer op gaat letten. En dat gecombineerd denk ik, en uh, wat dat betreft sluit ik me aan bij uh, Joop Daalmeijer, uh, dat uh, in uh, de politiek is transparantie een soort mantra geworden... Uh, men let daar heel sterk op. In mijn ogen te sterk. Zonder te kijken naar wat er met het geld uh, gebeurt. Wat dat betreft is het ook verheugend om te zien dat uh, Joop Daalmeijer... en dan wil ik hem een compliment wil geven. Mag altijd. Als voorzitter van de VFI uh, samen met andere partners... waaronder mijzelf als voorzitter van de Vermogensfonds... eigenlijk de basis gelegd heeft voor het convenant met de overheid... waarin een aantal dingen aan de orde worden gesteld. Maar onder die verantwoording en die transparantie... En daar ja. kunnen slagen gemaakt worden. Maar dat zit niet alleen aan de uitgavenkant, dat zit ook aan de bestedende kant. Nou, we zullen dat lelijke woord transparantie vermijden dit uur. Maar u vindt wel dat over de besteding van de gelden... meer duidelijkheid naar buiten moet worden afgelegd. Zonder meer, zonder meer. We komen bij u terug. Blij, blijf in de auto. Ja. Want voordat we verder in debat gaan... gaan we eerst even luisteren naar een opzomming van een aantal recente kwesties... in de goede doelenwereld, zoals we die eerder hebben uitgezonden. In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love best. Watching rainbows Koester de hoop. Denk aan al die mensen die vechten. En laten we met elkaar ervoor zorgen dat de therapieën, de nieuwe behandelingen op tijd zijn. Om al die mensen een toekomst te geven. Dankjewel. Onderzoek werkt. Geef voor kankeronderzoek... tijdens de collecteweek van KWF kankerbestrijding. Koester de hoop. Dat zegt Koen van Veenendaal. Inspirator en oprichter van Alpe d'Uzès. Een organisatie die elk jaar duizenden mensen... tegen de berg Alpe d'Uzès laat fietsen... om geld bij elkaar te krijgen voor de strijd tegen kanker. Van Venendaal is ook de oprichter van Inspire to Live, een organisatie die ernaar streeft binnen 10 jaar kanker te veranderen van een dodelijke in een chronische ziekte. Een doelstelling die volgens veel kankeronderzoekers en longartsen veel te optimistisch is. Vorige maand bleek dat Van Venendaal bij Inspire to Live 160.000 euro verdiend heeft. En daar was de nieuwe voorzitter van Alp Duzes, Johan van der Waal, niet blij mee. Een geweldige inspirator, maar we vinden het moreel onjuist dat nou juist hij uh, die functie heeft vervuld. En ieder had deze functie waarschijnlijk in kunnen vullen. En uh, uh, ook konvervelen al zo erg aan zijn boterham moeten verdienen. Alleen het is wel heel erg uh, moreel en, en aanvechtbaar als je dan precies met subsidie van de stichting waar je net zelf vandaan komt, uh, je geld gaat verdienen. Dat de anti-strijkstokman de strijkstokman werd in uw ogen. Ja, ja, Dat zei van der Waal in het Radio 1 Journaal tegen Lucella Carasso. Maar Alpe Duzes blijft claimen dat er van het geld van de donateurs niets aan de strijkstok blijft hangen. Wij blijven 100% anti-strijkstok zijn. We weten en kunnen garanderen dat de huidige organisatie alles één op één doorgaat naar KWF. Wat we met KWF zullen bespreken is dat we de instanties die wij geld geven... en de, zeg maar de programma's die onderzoeksaanvragen indienen... dat we daar nog scherper op moeten zijn van wat voor maximum tarieven zitten erin. Al het geld van Alp gaat naar het KWF. Maar deze week kwam zelfs de keurige KWF-kankerbestrijding onder vuur te liggen. Donderdag publiceerde de NRC een eigen onderzoek... waaruit blijkt dat de claim van het KWF... dat 80% van haar geld naar wetenschappelijk onderzoek gaat, niet klopt. KWF spreekt het bericht tegen... maar ze heeft wel een aantal teksten op haar website inmiddels aangepast. De kans dat je gedurende je leven kanker krijgt... Eén op de twee mannen, één op de drie vrouwen. Sta op tegen kanker. Vorige week was er nog een andere kwestie rond een goed doel. Greenpeace blijkt een wat eigenaardige omgang te hebben met haar donateurs. Greenpeace heeft aan ruim 10.000 donateurs laten weten... dat hun jaarlijkse bijdrage automatisch wordt verhoogd. Mensen die dat niet willen moeten zelf actie ondernemen. In een brief krijgen donateurs de vraag of ze hun jaargift met enkele euro's willen verhogen. In sommige gevallen gaat het zelfs om een verdubbeling. Als er geen reactie komt, voert Greenpeace de wijziging automatisch door. We hebben de afgelopen jaren in Argos een aantal uitzendingen gemaakt... over de gebrekkige controle op goede doelen. Dat zoveel mensen ons werk ondersteunen, waarderen wij enorm...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 Forse beschuldigingen. Die werden geuit door vijf ex-medewerkers van het fonds. Wij weten wie het zijn, maar ze wensen anoniem te blijven. Het Wereldkankeronderzoekfonds is gevestigd... in een statig herenhuis aan het Leidseplein in Amsterdam. Deze stichting met 240.000 donateurs... maakt deel uit van één groot internationaal goed doel. Het WCRF, het World Cancer Research Fund... De Nederlandse afdeling is in het bezit van het Goede Doelenkeurmerk, het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. En ook heeft het fonds de zogeheten ANBI-status. Een ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling en deze status zorgt voor een belastingvrijstelling. De internationale koepel is gevestigd in Engeland. Het WCRF heeft verder afdelingen in Nederland, Hongkong, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het is één internationaal opererende organisatie... met dezelfde website en dezelfde folders. Uiteraard in verschillende talen. De oprichter van de Amerikaanse tak van het WCRF heet Jerry Watson. Watson, een opmerkelijke figuur in de goede doelenwereld. Hij trok de aandacht van een Amerikaanse onderzoeksjournalist. Mijn naam is Matthew Kaufman. Ik ben een reporter. Uh, in de United States, in uh, Hartford, Connecticut, voor paper, called the Hartford Current. Onderzoeksjournalist Matthew Kaufman. Hij publiceerde in zijn krant een groot verhaal over Jerry Watson. Watson heeft een bureau voor fondsenwerving voor goede doelen. Direct Response Consulting Services, DRCS. Voor zijn diensten berekent Watson hoge kosten aan de goede doelen. Er was een... A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 Dus hij heeft een bedrijf voor fondsenwerving, maar het gros van de inkomsten houdt hij zelf. fundraising business, fundraisers, charities Samen met anderen richtte Jerry Watson zelf ook een goed doel op: het AICR, de Amerikaanse afdeling van het wereldkankerfonds. De belastingaangifte van goede doelen zijn in de Verenigde Staten openbaar. En zo kon Kaufman achterhalen dat een groot deel van het geld van het Amerikaanse kankerfonds... ging naar het bedrijf van Watson, naar DRCS. Ik heb de records van het Amerikaanse Instituut voor Kankeronderzoek gegeven. Het geeft geld uit, maar het geeft miljoenen dollars.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 Iets soortgelijks blijkt er aan de hand te zijn bij het Wereldkanker Onderzoekfonds. Dat fonds werkt voor haar direct mail marketing met het bureau Eurodm. We krijgen de tip dat Jerry Watson ook achter Eurodm zit. Maar omdat het een zogeheten limited company is... kunnen we de eigenaren niet vinden in openbare bronnen. We krijgen een e-mail in handen van Eurodm, ondertekend door Watson... Het adres van Eurodm blijkt hetzelfde te zijn als dat van DRCS, het Amerikaanse bedrijf van Watson. Uit een onderzoek op internet blijkt dat alle werknemers bij beide bedrijven op de loonlijst staan. En ook de websites van de bedrijven staan geregistreerd op hetzelfde adres. Alles wijst naar Jerry Watson. Maar we krijgen Watson niet aan de telefoon. En de telefonisten geven geen antwoord op onze vraag... of meneer Watson de directeur is van EuroDM. Tot één van hen zich verspreekt. Dat gesprek hebben we opgenomen. Om de telefonisten te beschermen, laten we niet het originele geluid horen. We hebben het gesprek letterlijk vertaald. Met Ellen van der Berg, kunt u mij doorverbinden met Jerry Watson? Hij is op dit moment niet bereikbaar. Kan ik een boodschap aan hem doorgeven? Klopt het dat hij de eigenaar is van EuroDM?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 Nog iets aan de hand met het Wereldkankeronderzoekfonds. Cancer Research The World Cancer Research Fund International is the umbrella organization for the WCRF Global Network. The network includes the American Institute for Cancer Research, the World Cancer Research Fund in the UK, in the Netherlands, France and in Hong Kong. All of us in the network are committed to fostering research on diet, nutrition and cancer.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 Maar omdat ze voor haar bestuurslidmaatschap van het Nederlandse Fonds geen geld kreeg, voldoet het Fonds aan het Goede Doelenkeurmerk van het CBF. Vlak na onze uitzending trok het CBF dat keurmerk in. Na eigen zeggen had dat overigens niets met de uitzending te maken. Het WKOF ging in beroep en kreeg het Goede Doelenkeurmerk enige maanden later weer terug. Het is één grote dark Meer dan 80% gaat naar fondsenwerving. En...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 te veel geld aan printen en portekosten uitgeven. Moet anders kunnen in het internet tijdperk. Hou je misschien iets meer over voor die goede doelen zelf. We hoorde een samenvatting van uh, eerder aan dat WKOF besteden uitzendingen in Argos. Omdat we altijd dol zijn op hoor en wederhoor. We hebben de beschuldigingen uiteraard toen ook aan het WKOF voorgelegd. In april van dit jaar was dat. Uh, we kregen toen de mededeling terug dat Marilyn Gentry geen beloning kreeg... voor haar bestuurswerk voor het fonds. Het was wel waar dat ze heel vaak werkte met het bedrijf EuroDM. Ze wilde niet ingaan op de bewering dat James Watson... mede-eigenaar van dat bedrijf was. Het was gewoon het beste bedrijf om mee te werken, zei het WKOF. Ik ga doorpraten over de goede doelenwereld en de problemen daar... met. Adrie Kemps, directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, Edwin Venema van het blad Filantropium. En Joop Daalmeijer, oud-voorzitter van de Vereniging van Fondswervende Instellingen. En Riem van Gent, nu vicevoorzitter van uh, alle samenwerkende brancheorganisaties in de filantropie. U kunt het gesprek aan tafel trouwens ook zien op www.radio1.nl. Meneer Kemps, het lijkt me logisch u eerst even te vragen waarom hebben ze een keurmerk teruggekregen, dat WKOF. Hoe zit dat? Nou, WKOF, de Nederlandse afdeling... Eh, daar eh, houden wij toezicht op via het keurmerk... en de regels die daarvoor toepassen. Ja, maar zijn. ze blijken dus een hele Amerikaanse tak te hebben... en da daar zou het mis zijn. En het is zo dat wij geen toezicht kunnen houden... op de situatie in Amerika wat betreft de bestedingen. En daar is ook precies het punt... Wie het houdt daar dan je... toezicht op? Precies het verschil tussen de Amerikaanse regelgeving is veel minder vergaand als ik eerlijk ben dan de Nederlandse regelgeving wat precies die verbonden partijen betreft. En dit is ook een punt wat in de beroepsprocedure aan de orde gekomen is. En WCRF, Nederland, de Nederlandse organisatie... heeft aanvullende informatie gegeven... op basis waarvan de beroepsprocedure geconcludeerd is... dat op basis van die aanvullende informatie... de Nederlandse afdeling keurmerkwaardig is. En had u de pest in uw lijf toen u dat keurmerk <lacht> weer moest toekennen? Vanzelfsprekend leg ik mij neer bij de uitspraken maar van beroepsprocedures. Daar doe ik geen uitspraken over. In dat opzicht is het kwestie van... Je doet dat van... zonder emotie. Ik vind het goed dat er een beroepsprocedure kan... en dat wij ook kritisch bekeken worden bij onze besluiten. Maar Want horen en wederhoren dat... is altijd belangrijk. Maar ook dat mensen niet veroordeeld worden... voordat de feiten echt gecheckt zijn. Wat, en wij hadden een ander oordeel. Wat had u gedaan, meneer ik, ik, Ja, natuurlijk die beroepsprocedure moet je volgen. Maar ik zou dat nooit gegeven hebben. Dan moet je eigenlijk moet je nu de voorwaarden voor dat keurmerk gaan aanpassen. Wat er gebeurt met dat geld van deze organisatie... dat gaat naar de Verenigde Staten. Dus ga je kunnen zeggen... je kan niet beoordelen hoe de, hoe de besteding van dat geld is. Geef ze dan ook gewoon niks. Want je kan het in de Verenigde Staten niet, niet, niet controleren. Dat is natuurlijk bij heel veel van die organisaties... die zogenaamde organisaties die... die zusterorganisaties U had gezegd hebben, in dit extravagante geval... keurmerk intrekken. En meteen. En vlug wat. Meneer Venema? Ja, nou, dit is natuurlijk wel uh, catastrofaal... voor het kroonjuweel van de, van de sector, het vertrouwen. Hè? De, de, dat vertrouwen, wordt krijgt een enorme deuk. Maar wat ik eigenlijk veel zorgelijker vind... is dat uh, de sector zelf in dit soort uh, gevallen, affaires... eigenlijk als uh, houding heeft uh, hurken, vingers in de oren... en wachten tot dit weer overgaat. Tot het overwaait. Tot de bij overwaait. En dat is natuurlijk een, een, een ontkenning van een collectief probleem. Hè? Je kunt niet volhouden dat het alleen maar gaat om incidenten. Maar ja, de heer Venema, u bent ik er het mee eens dat in dat opzicht... het CBF in een andere positie zit. Hè? Wij hebben in dat opzicht te maken met het keurmerk... en de transparantie en de database. Waar dat betreft ben ik het erg mee eens... dat als er een beroepsprocedure gevolgd is en aanvullende informatie ja. geven is... dat mensen dan ook maar, recht hebben op verre behandeling. Maar de WCRFNL ja. heeft terecht het keurmerk op dit ja, moment. Maar de goede naam van het keurmerk zelf... kan dan natuurlijk ook in het geding komen. Hè, als je zo'n reportage ja, hoort. Ja, maar je, maar je moet ook je durven te staan voor je de principe. Ik kan toch niet volhouden dat ze het recht hebben... als je niet weet wat er met dat geld gebeurt... En dat hebben zij dus wel verantwoord. Als nee, ze zeggen dat het naar de Verenigde Staten gaat. Nee, en dat hebben zij die aanvullende informatie gegeven. En dan kom ik op nee, het punt van de heer die, Wat staat er in die aanvullende informatie? En dan kom ik op het punt van de Nee, maar geef daar nou een antwoord op. Wat staat er in die aanvullende informatie? Het geld gaat naar de Verenigde Staten. Nee, en zij hebben aangegeven wat, welk deel waarvoor gebruikt wordt. En dat nee, maar is waar, die... waar wordt het gebruikt en hoe en controleer het dat? Dat staat in hun dat? jaarverslag. Nee, maar waar, maar en waar daarom... wordt het gebruikt? En... Ja, jaarverslag. U moet toch precies weten ja. waar, aan welke doelen in welk land dat geld wordt besteed. En daarom. Nee, maar geef daar eens antwoord op. Zij hebben die informatie die zodanig is. Over de ik kosten van Amerika. Ja, maar dat nee, is dus niet, niet te controleren. Zeker in Hongkong. Wat dat betreft is dat is niet helemaal waar. Want het jaarverslag geeft aan waar de ja, bestedingen plaatsvinden. En dan kom ik op de heer Venema's een punt: dat Nog hij even, aangeeft. Want ik wil de discussie ja. verbreden. Gaat precies. gaan dat je als je kijkt naar de beperkingen die er in het toezicht zijn... die in dat opzicht, in Nederland hebben we verdergaande regels... en zoals de heer Venema zei, het vertrouwen, daar gaat het om. Ja. Je kunt in Nederland niet alles via aanvullende regeltjes regelen. Er is ook een kwestie van een ethiek en een normen. En ik ben het helemaal mee eens dat als je kijkt naar dan de dan verschillende nemen. incidenten... dat daar... Een huidelijke uitdaging is dat het denken van de sector... niet alleen gericht moet ja. zijn op rendement. Geef laatste hier. Ja, in de ja en, en, en de conclusie dat de sector een collectief probleem heeft. En men is nog in, in staat van ontkenning daarover. En wij hebben alle bestuurders van Nederland twee weken geleden opgeroepen. De bestuurders van goede doelenorganisaties... Om nou eens echt een interne discussie te beginnen over het eerlijke verhaal. Dat eerlijke verhaal is ergens. Down the road is dat verloren gegaan. Die term komt me bekend voor, ja. het eerlijke verhaal. Het eerlijke ja. verhaal, ja, wat het eerlijke verhaal is. Ja. En dat is het verhaal van. Wat uh, is het eerlijke verhaal? Het, over de eerlijke, goede verhaal, het eerlijke verhaal is uh, waarom je ooit als goede doelorganisatie bent begonnen. Hè? Uit altruïsme neem ik Uit aan. Uit altruïsme. En ooit op een, op een zolderkamer hebben een paar mensen bedacht dat het anders moest. En dat het allemaal beter moest met deze wereld. En geen strijkstok. En we zouden het allemaal anders doen. En ergens in dat proces, als een organisatie groter wordt of succesvol wordt of ambities heeft. Dan ontstaan er klaarblijkelijk processen en ontwikkelingen die maken. Dat zo'n bedrijf zich na 10, 20 jaar opeens terugvindt als een half bedrijf. En Aha. dan hebben we een probleem, want dan kloppen eigenlijk... En de... wat is uw oplossing dan? Terug naar die zolderkamer of gewoon erkennen? We zijn nou, een bedrijfstak en... Uh... Nou, ik, mijn, mijn oplossing zou zijn is dat je weer eens moet uh, gaan nadenken... over hoe het ook alweer was aan het begin. En dat je dus niet te ver moet gaan afstaan. Met waar je ooit mee bent begonnen. Hè? Het kern-DNA van een goede doelenorganisatie. is toch dat je er bent van de mensen voor de je mensen. Jawel, maar u zegt. het is ook een bedrijf aan het worden. Ja, je ja. hebt je personeel. je hebt directies. Dat is wat wij in de sector. de professionaliseringsparadox noemen. Dat is dat je aan de ene kant. natuurlijk heel graag die liefdewerk -oud papier illusie wilt vasthouden. maar aan de andere kant. impact op de samenleving wilt hebben. En ja. ja, dat betekent dus dat je. groter wilt zijn, dat je meer mensen. Uh, maar uh, dat moet... is kennelijk onontkomen. Dat je groter wordt, dat je dat je wordt. Dat is niet meer dat, dat is een, een, keuze, dat is een keuze van een organisatie. Er zijn goede doelenorganisaties die zeggen: wij beperken ons tot een beperkt. Maar waar ooit. gaat uw voorkeur naar uit? Ik vind dat die keuze ligt bij de gevers. Als goede doelenorganisaties duidelijke keuzes maken, vooraf transparant daarover zijn, dan kunnen de gevers met hun portemonnee stemmen. En net zoals je bijvoorbeeld kunt kiezen voor een uh, hoog risicoprofiel bij beleggen... of een laag risicoprofiel, als een organisatie transparant is... en dat van tevoren duidelijk maakt, dan kan een, een gever daar een keuze in maken. Meneer Van Gent in de auto op ja. de VDW. Uh, heeft u ook last van die professionaliseringsparadox van meneer Venema? Hey, ja, ik ben het daar met hem eens. En laten we er twee dingen over zeggen. Allereerst denk ik dat het heel goed is dat we slagen kunnen maken in Nederland... Als het gaat om wat heet nu het validatiesysteem. Uh, dat houdt in een drietal dingen waar nu aan gewerkt wordt. Dat is één keurmerk. Uh, dat is een gedragscode voor de sector. En de derde plaats is dat een uh, publicatieplicht uh, naar het ja. publiek via websites of eigen uh, portalen. En ik denk dat er de grote slagen nog steeds te maken zijn. Maar tegelijkertijd denk ik, moeten wij uh, de moed hebben om uh, tegen hypes tekeer te gaan. En mm -hmm. één zo'n hype is inderdaad uh, de strijkstok. Dus laten we daar een voorbeeld van noemen. Kennelijk is er de perceptie bij mm -hmm. het uh, publiek... en die wordt ook nog gevoed ook door onszelf... Uh, dat 100% mm -hmm. van de donaties die binnenkomen ook door moeten naar het ultieme doel. Moet dat niet? Dat vind ik niet, nee. En ik denk dat we daar Hoeveel ook eerlijk wel? over moeten zijn... Ik, ik zal u geen percentage noemen, maar laten we één ding zeggen. Alles wat kennelijk wordt uh, geoormerkt als uh, overheid, je eigen administratie wordt als ballast gezien. Nou, laat, u, uh -huh. laat ik u een voorbeeld geven. Yeah. Uh, ik ben zelf verbonden aan de Van Leer Foundation, dat is een het yeah. Vermogensfonds, haalt niet het geld op bij het publiek, yeah. dat zich bezighoudt met kinderen in de wereld. Yeah. Het feit dat je gelden niet direct naar die kinderen stuurt, maar dat je die kinderen gaat volgen wetenschappelijk, om te kijken of datgene wat er gebeurt, leidt tot lessen, die je ook kunt uitdragen naar hm. anderen, maar is met, geen overheid. Maar met andere woorden, je, je kunt beter eerlijk op je site zetten... en in je jaarrapporten zeggen van zoveel gaat naar het salaris van de directie... zoveel gaat naar de staf en zoveel blijft er over bijvoorbeeld voor kinderen in de wereld of voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Waarom gebeurt dat niet? Waar zit de ja, gêne om dat gewoon is voor eerlijk... De hype. men is bang voor de hype, denk ik. Men, men zou dat moeten doen. En nu leidt het feit dat er een soort... Collectief gevoel is dat al het geld naar het goede doel moet gaan. tot oneigenlijke constructies die men maakt. Eigenlijk mm -hmm. het voorbeeld wat genoemd werd. Mm -hmm. over uh, kankeronderzoek van het verdienen aan de kosten. zie ik soms ook gebeuren: dat je yeah. geen salaris neemt. maar je yeah. geeft een opdracht aan je partner. die yeah. dat vanuit zijn BV wel doet. Yeah. En dat zijn hopeloze situaties. waar men zich echt tegen te weer moet stellen. maar men moet, moet dan ook krachtig genoeg zijn. Om dat publieke debat okay. aan te gaan. Ik wil het even toespitsen. We hadden het uh, tussen de regels door al een paar keer over de publicatie in NSC Handelsblad. Was dat. Uh, over het KWF-kankerfonds. Dat moet dus vooral niet verwaard worden... met het Wereldkankeronderzoeksfonds. Die maar zijn zet veel ze vooral kleiner. naast elkaar een keer. Dat zou zo mooi zijn. Dat wat dat zou je al... dan zien? Nou, Dan zou je bijvoorbeeld, zien dat, dat, dat, zou je bijvoorbeeld zien dat het KWF... in ieder geval, van een hele opbrengst bijvoorbeeld 50 miljoen in Nederland besteedt aan kankeronderzoek. Zet daaronder wat het Amerikaanse doet. dan zie je dat die in Nederland bijna niks doen. En dat geld dat je geeft gaat naar onbekende instellingen in het buitenland. Zet dat onder elkaar... Plus, dan, dan heb je over de bestedingen. Aan de kostenkant daar ben ik het volstrekt met Rien van Gent eens. Dat kan je prachtig afspreken met elkaar. Daar houdt iedereen zich aan. Het is heel moeilijk. Ik kan me binnen de VFF nog een discussie herinneren... toen het ging om maak je salaris openbaar. Dat een mevrouw zei. Dat wilde van, niet iedereen meteen, denken. Nee, ik. Nee, mevrouw van de blinde geleidehondenfonds zijn van Ja, maar als mijn salaris in de krant komt... geven mensen geen geld meer. Ik zei dus nu, of twee dingen... Of u verdient te veel, of mensen vinden dat u te veel verdient. Eén van die twee dingen, maar maak het vooral openbaar waar praat je over. En het is dan nog aan, aan het eind, blijkt dat ook nog niet eens veel geld zijn. Oh ja, dat is, dat is de angst, dat is de angstreflex, is Mijn de die zegt dat transparantie gevaarlijk kan zijn... omdat anders de donateurs het vertrouwen in je organisatie kwijtraken. En daarom is onze boodschap voor de sector ook heel duidelijk... zorg dat je proactief transparant bent. Dat je uitlegt wat je doet, maak je keuzes duidelijk. En dan kunnen de gevers op, op basis van die informatie... hun eigen keuzes maken. En het is die angst ook op dit moment, die maakt dat goede doelen... Uh, ook niet voor elkaar opkomen. Hè? De sector is enorm verdeeld. En als er ja, ergens uh, stront ja. aan de knikker is... Zeggen, Haha. Da dan duikt iedereen weg. <laughs> en dan is het uh, ieder voor zich en God voor ons allen. En uh, ja, mijn idee daarover zou zijn... dat daar echt een intern debat over moet, uh, ja. moet worden gevoerd. Komen meneer, zo terug. meneer Van Gent, mogen ja. wij weten wat u verdient? Of bent u daar bang voor om dat te vertellen? Nee, ik doe het pro bono eerlijk gezegd. We okay. hebben nu over mijn rol... Vanuit de FIN waar ik toch, de, ja. de Vereniging van Vermogensfondsen en ja. brancheorganisaties waar ik toch twee dagen in de week uh, ja. voor werk. En dat doe ik om niet. En ja. bij de Van Leer Foundation? Nee, nou, daar zit ik nu niet uh, meer. Daar was ik directeur. En wat verdiende u toen ongeveer? Uh, een, een direct, nou, dat is ongeveer een directeur-generaal niveau. Van een best. departement. is best netjes. 140.000 dus, euro. Laat mij ook even duidelijker zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om wat die salarissen betreft wel een verschil te maken tussen fondsenwerven en instellingen. Daar ben ik het mee eens. Ja, oké. Okay. Die hun gelden krijgen van het publiek. En mensen die hun vermogen op afstand plaatsen. Ja, precies. ...waar je ook een belegging... ...testament of zo, ja, ja, vanuit... ja, dat is alles. Meneer Kems, mogen we van u weten wat u verdient? Ja, dat is 7.000 euro bruto per maand. Uh, hou me niet precies aan... 90.000 euro per jaar. In die orde op 84.000 plus vakantietoeslag... ...en 13e maand. En dat staat open in het jaarverslag. En dat ja. is ingedeeld voor de dus overheidsnorm. Maar er zijn bijvoorbeeld bij het uh, Prins Bernhard Cultuurfonds... ...en bij het al genoemde KWF Kankerbestrijdingfonds... Uh, ...topsalaris van 150.000, 160.000 euro. En iedereen die dat vertelt, denkt dan toch van, moet dat nou in die goede doelenwereld? Ja. Maar, ja, er is... maar die discussie ja. willen ze met elkaar niet aan. Er is een ja. discussie geweest vanuit ontwikkelingssamenwerking. Je gezegd, als je geld krijgt van ontwikkelingssamenwerking... dan mag de directeur bij de ontvangende instelling niet meer verdienen... dan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking op het departement. Heel goed. Dat was in die tijd 140.000 euro. Dat zou je voor de hele sector moeten doen, die norm. Daar zijn ze natuurlijk heel erg bang voor, want er zijn mensen die verdienen meer. Maar 140.000 is natuurlijk een heel prachtig salaris. En wat, ja, wat, wat de directeur van het, van het CBF vindt... Dat is dus een heel net salaris, maar het is niet overtrokken veel. Waarom maak je dat niet een norm voor de hele sector... En dan is ja, het en, makkelijk om geld ja, te staan. Ja, daar zou ik het juist niet mee eens zijn. Ah. Wel voor de fondsenwervende instellingen. Nee, maar ik heb het over maar de fondsenwervende instellingen. Ik heb, ik heb het over de instellingen. Niet okay, over de vermogensfondsen. Oké, okay. okay, alright, alright. Nee, want ik denk dat heel gauw wordt die parallel doorgetrokken. Nee, dat moet en niet Ik denk dat wat je van vermogensfondsen mag. Verlangen, en dat staat overigens, wat dat betreft maken we stappen in de publicatieplicht die per 1 januari aanstaande ingaat. En dan moet je op je eigen website of je portaal je beloningsbeleid toelichten. Ja. Maar laten vliegt... we het even, even beperken tot ja. die, die okay. fondsverwervende instellingen als, die we allemaal kennen: de Hartstichting, ja. dan ben ik het de KBF, kankerbestrijding. Moet daar een plafond voor de topman, meneer Van Gent? Ja, ik, ben, ik ben het daarmee eens. Ja. En, en welk plafond? Ja, dan zie ik dat in de publieke discussies vaak door elkaar gaan lopen... het DG-salaris of een balkenende norm. Ja en uh, vaak weet men zelf hier eens volgens mij waar men het over heeft en nou een van twee zou prima zijn of daar maar in elk geval een duidelijk maximum. Maar er is wel een verschil tussen die twee natuurlijk als je de ja, D&T heeft, de, de neemt of ja. het DG. Ja. DG, ja. DG maar is het ligt natuurlijk aan ontzettend veel lager ik maar dat is ook ja. een prachtig salaris. We, ja, we hebben het heel erg over de getallen nu uh, wat, ja. ik, wat ik graag in de discussie zou willen uh, Meneer hier, Venema, vindt ja, u eigenlijk ja. niet dat dit een onzin discussie is? Want u zegt je moet die professionalisering accepteren dat nou, kan er niet zonder, dan zou zeggen, accepteer ook marktconforme salarissen van de topmensen. Ja, dat zou je kunnen doen. Als je, dat als valt je, eigenlijk uit uw redenering. Nou ja, als je de kosten van een salaris loszinkt en ziet als een investering om uiteindelijk een doel te bereiken, dan zou je die discussie met elkaar kunnen voeren. Ik weet bijvoorbeeld Den Palotta, de grote Amerikaanse fondsenwerkingsgoeroe, die, die, die houdt een pleidooi daarvoor. Die zegt, als je iemand uh, een 100 miljoen euro laat ophalen... dan vind ik het niet erg dat die een miljoen euro salaris mag hebben. Hè? Dus dan maak je een koppeling tussen nee, maar de investeringen. Het het 100, 100, die die ja. 100 miljoen is 100 miljoen van de samenleving. Ja. En je moet dan opzitten van de samenleving van antwoording afleggen... dat je daarvan een miljoen afpakt. Ja. Dat is en, ook van, van uw en van mijn geld. En, en ja, dat kan niet samengaan. Dus, dus ik ben het met deze polotti oneens. Ja. Okay. En... Meneer Kems. Ik zie hier wel ook iets wat... Nee, hun... ze... Heeft u trouwens ingegrepen toen... Want de NRC schreef van... Uh, ze zeggen wel... KWF KWF-fonds. Ja. Uh, ze zeggen wel 80% gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Dat klopt niet. Het is misschien maar 40 of 50. En Uiteindelijk heeft uh, KWF-kankerbestrijding dat ook rechtgezet. gezet. heeft ook gezegd... Dat hebben we verkeerd gedaan. Zijn ze, zijn ze uh, door u op de vingers getikt? Zij hebben de verkeerde communicatieuitingen gedaan. En dan krijg je over... Maar statistiek. hebben jullie er wat van zij gezegd? Hebben, zij hebben CBF? wel ons geïnformeerd... hoe ze dat gaan corrigeren in hun website hebben ze inmiddels ook gedaan, want hun jaarrekening klopt. En dan krijg je toch wel ook transparantie is een moeilijke zaak. En daarvoor is het ook, net zoals bij die discussie over salarissen... Het gaat erom van wat versta je onder wat. En zij hadden daar nee, een maar dat aantal... Ben ik, dat ben ik met je oneens. Want je zegt dat het in het jaarverslag goed staat. Maar in, in de uiting wordt gezegd 80% besteden. Ze dus hebben dat gecorrigeerd. Hebben Dan ze kloppen moeten... die Cor twee dingen niet op elkaar. Dus maar je kan mee, niet naar het jaarverslag wijzen. Je moet naar hun communicatie wijzen. En, en de hebben communicatie ze... is verkeerd. En dat hebben ze ook gecorrigeerd. Maar op aandringen de van het CBF? Het hebben ze zelf aangegeven toen ze daarop geattendeerd werden. In overleg met het CBF? En ze hebben dat ons gemeld. En het is een onderdeel van de Toetsing, dat het heel juist is... ...dat ze nu hun website op die formulier ...exact iets moeten ik? aandringen. Ik zeg ik? niet dat wij daar aangedrongen maar ...dan wil ik even terug naar die Palotta-discussie. Het is want trouwens is het heel ongeleid. goed dat ze het gedaan hebben... ...want ja. deze organisatie Precies. verdient alle aandacht en steun. Exact. Maar ik geef even het woord aan meneer Van Gent... ...want die zit ja. zielig in die ja, nee, auto op grote afstand van deze studio. Uh, uh, uh, meneer Van Gent. Ja, ja, wat ik graag zou willen zien in deze discussie... ...is dat het accent ook verschoven kan worden van het kijken naar uh, de kostenkant, dus de salarissen uh, et cetera. En dus de zogenaamde overheid naar de impact-effectiviteit die fondsen hebben in de samenleving. Mijn uh, benadering is dat fondsen veel meer aandacht zouden moeten geven aan de ontzettend belangrijke rol... die zij in de samenleving kunnen vervullen. En er zijn talloze voorbeelden van. Ja, maar daar twijfelt en... niemand aan. Heel Nederland nou, is daarvan dat... overtuigd, nou, meneer denk, Van Gent. Het dat gaat erom of er over dingen mis zijn. Is. Of er geld aan de strijkstok ja. blijft hangen. Ja, of ja, of wel, de transparantie maar groot genoeg is. Ik denk dat het een relatie is in de mate waarin... Er onvoldoende duidelijk is wat die fondsen in de samenleving doen, gaat de belangstelling niet naar wat ze doen, maar wie ze zijn. Nee, maar uh, mensen in de samenleving geven ook geld voor een doel. En dat doel moet je duidelijk maken. Dit zijn onze bestedingen en dat hebben we met onze bestedingen bereikt. Hartelijk bedankt, Nederlandse samenleving. En dat steun ik. En we gaan hier vast nog heel vaak met u over doordiscussiëren als u weer wilt komen. En ik ben benieuwd naar wat voor maatregelen er komen om die transparantie, vooral over de besteding van die gelden, te vergroten. Mag ik u bedanken, Adrie Kemps, Edwin Venema, Rien van Gent en Joop Daalmeijer. Dit was Argos over goede doelen. Volgende week is er weer een Argos uiteraard. En dan gaan we het over klokkenluiders hebben, om precies te zijn over het huis voor de klokkenluiders dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken. En onze vraag is dan, zijn klokkenluiders wel zulke helden als ze vaak afgeschilderd worden? Tot volgende week zaterdag.